Remons Reh met het NMS journaal De koepelorganisatie van moskeeën in Nederland, CMO, is blij met de manier waarop het OM omgaat met het gooien van de brandbom naar een moskee in Enschede. Het OM noemde het gooien van die brandbom een terreurdaad. En dat is een goede zaak, vindt het CMO, omdat er daardoor hogere straffen kunnen worden geëist. Terroristen moeten krachtig worden bestreden, vindt de moskeekoepel, ongeacht waar ze vandaan komen. Het CMO hoopt dat de uitspraak ook zal leiden tot een beter zichtbare beveiliging van moskeeën in Nederland. Bij het Griekse vluchtelingenkamp Idomeni aan de grens bij Macedonië blokkeert een groep vluchtelingen het spoor. Ook houden ze een goederentrein tegen. De migranten voeren actie omdat ze Macedonië niet binnen mogen. Griekenland had toegezegd 500 Syrische en Irakse vluchtelingen door te laten, maar sommigen werden geweigerd omdat hun papieren nog niet in orde waren. Bezorgde huurders in Rotterdam willen een referendum houden over de sloop van duizenden huurwoningen. Ze zijn begonnen met het verzamelen van handtekeningen om dat referendum mogelijk te maken. De gemeente wil het aantal goedkope huurwoningen met 20.000 verminderen en meer huizen bouwen voor gezinnen en voor hoger opgeleiden. De sociale huurders zijn bang dat de lage inkomens de stad uit worden gejaagd. Het onderzoek naar misbruik van studiefinanciering in het MBO zal zich niet alleen tot Rotterdam beperken, maar zal landelijk worden uitgevoerd. Dat maakt de wethouder De Jonge bekend tijdens de raadsvergadering in Rotterdam. De Jonge heeft hierover legt met het ministerie van Onderwijs en met de mbo sector Gebleken is dat er in Rotterdam jongeren zijn... die zich alleen inschrijven op het MBO om studiefinanciering op te kunnen strijken. Ze gaan niet of nauwelijks naar de lessen of melden zich langdurig ziek. Uit het onderzoek moet blijken... Hoe groot de fraude is. En dan het weer. Vanuit het noordwesten geleidelijk droog. Hier en daar ook wat zon. Maar in het oosten blijft het bewolkt. Het wordt 5 tot 7 graden. Morgen eerst regen. Soms ook wat natte sneeuw. Het wordt maximaal 4 graden. Morgenmiddag wordt het droger. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen... fietsen.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 Nemen broodjes en koffie mee. O, oh, het is zo'n zaligheid als je van de duinen glijdt in Zandvoort aan de zee. Ikke. Schau mal Heinrich, daar is dat meer. Ik war hier vroeger. Mal mit Gewehr. <lacht> das ist ein ihr Heimat hier. Hoch der bedeutet mit deutsches Bier. Als Lebensantwort. Anders mehr. <lacht> Sieht wieder schön aus hier. Ah, man hier, sieh da. Wo ist das Hotel Germania? Bitte? Hotel Germania. Oh, Mann. Ja, dat kunnen ze nu wel even kwik zagen. Ja. Dan gaan ze daar de trap hef. En dan slaan ze links hem. Dan laven ze recht uit. Dan laven ze er Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles weer hier schön in Holland. Ja, vinden ze? Ja, zeer. Alles weer de wie wie vroeger. Ja. Je kunnen even aanvangen, mensen voelen. <lacht> maar dan müssen ze wel van tevoren even afklingelen. <lacht> Bidden? Ja, afbellen, uh, opbullen, uh, opballen. <lacht> Ach, telefonieren, meiden ze? Ja, telefonieren. <lacht> maar waarom dan? Nou, uh, de vorige keer lagen we nog in bed. <lacht> Ach, zo ja, maar weet voorzicht, ja, ja. Het gaat weer los. Zouden Sie denken? Ze sind nog zo so muur van de vorige keer. Nee, maar ze zijn toch niet kwaas, hè? Eh? Bitte? kwaas. Wat? was, was hij klaas. Nou, eh, uh, bes, was, bos, bus, beuze. Ja, beuze. Wie wir sind nie beuze. Nee, zij wel tegen elkaar. <lacht> maar mochten ze nou eventueel wel beuze zijn, dan denken ze immer maar aan de Hollandische lied van de Heilige Hoh -Hoh Houten de Muzmarijn. <lacht> En zal hier niet bewijzen dat ik die speuze ben? Hou zo. Hier heb we je fiets terug. Zie FM op 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en blomme Voort Zal voor het Ik zie al staan uh. Haha Kun je het voelen Kun je het voelen Luister goed uh. Nou dan komen ze weer aan Van een drukke bestaan Want het is weer vakantie zomer, wel te verstaan. De baan, naar de plek waar ze helemaal kunnen laten gaan. Zo'n voort. Soms lijkt het wel een sport. Wie het eerst op het slat is in de stoel even scoort. Mensen komen voor een rug van zweten zich uit de naad. Voor een plek en worden gek wanneer ze horen. Tel ja, dat is lekker zeg. Sta je mooi voor paal? Heb je net 15 piek voor parkeren betaald. En dan sta je met je codes en je goede gedrag. En vooral vasthouden die brede wacht ze komen overal vandaan, want als je er eenmaal bent, nou dan wil je niet meer gaan. 15 miljoen mensen op een heel stukje aarde, beter bekend als Sandvoort bij 35 graden. Feesten in het waar de meiden zijn, in de dag op het strand in de zonneschijn. Welkom hier in zandvoor. welkom in zandvoor. Feesten in het waar de meiden zijn, in de dag op het strand in de zonneschijn. Nou, ik ga mooi naar Sandvoort. Welkom. Ook al valt er wel eens regen in het jagen tijd De compensatie is veel gezelligheid want altijd is er wel een feestje aan de hand Waar je mensen tegenkomt die je kent van het stad Dus ik bedenk dit kan geen kwaad Ik naar binnen om te kijken hoe het eraan toe gaat Mensen zoveel helemaal uit de skul Geen dorst want de glazen die blijven gevuld Sta ik daar aan de bar met zo'n vartsige vast Die me constant in mijn oor spuugt Het zweet breekt me uit dus ik drink nog wat Elke keer als ik dat ben overkomt me dag. De...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 We luisteren naar Noodweer met Zandvoort, de radioversie. Dat ken je natuurlijk niet, hè? Die kende ik niet, nee. nee, nee, nee. Wat een leuke rap. Erg leuk ja, gemaakt. Ja, ik heb een beetje Zandvoort nummers verzameld. Heel goed voor jou. Dat is ook een mooi lijk eentje, eentje. Ja. ja, voor de Zandvoortse radio natuurlijk. Erg ja, leuk om kan dat te doen. Dat natuurlijk, hè? Ja, als je dat in ja, Amsterdam uiteraard. gaat doen. Het zou uh... een beetje raar staan als je in Roermond stond met deze nummers. Ja. Ah ja, hoor. Oh ja. Nou ja, een met, beetje promoten. Met de sneltijd naar Zandvoort kan het natuurlijk wel. Kan altijd, ja. <laughs> ja, goed. Uh, het is tijd, uh, lieve dames en heren. Kwart over één, dus op donderdag. Dus de hoogste tijd om uh, onze vrijwilligersrubriek uh, ja. uh, te gaan beginnen. Dan gaan we het ja. hebben over een uh, nieuwe vrijwilligersvacature... bij uh, de website VIP Zandvoort... En als het goed is, heb ik aan de telefoon vandaag... ...Steffen van der Pol van Sportservice Zandvoort Heemstede. Klopt dat? Ja, dat klopt, helemaal. Hey Steffen, hi. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, welkom in onze uitzending. je ja, dankjewel. Ja, jij hebt een prachtige vrijwilligersvacature openstaan... ...en daar kom je ons wat over vertellen. Ja, Nee, ja, ja, zal ik meteen maar van wel steken? Ja, doe dat maar. Ga maar ja. mooi vertellen wie je zoekt. En... Nee, we hebben... En de meeste zandvoorders weten dat denk ik ook wel... We hebben sinds twee jaar nu de 10.000 stappenwandeling. En de 10.000 stappenwandeling houdt in dat we met nou ja, mensen die sportief zijn of juist lekker in beweging willen komen. één keer in de maand, ja. altijd de laatste zondag van de maand om tien uur, een wandeling maken door Zandvoort. Ja. En uh, iedereen kan uh, daarbij uh, aansluiten. En het heeft gewoon ten doel om uh, ja, mensen actief te krijgen of actief te houden. Ja. Uh, nu hebben wij in het verleden daar eigenlijk altijd uh, nou, twee hele goede vrijwilligers voor gehad. Barry Paap heeft het een tijd gedaan. Uh, ja. Sandra Gorwell-Lissenberg heeft ja. uh, een, een jaartje gedaan. Greetje uh, Vastenhaal heeft het uh, vorige, of vorige maand, eind vorige maand gedaan. Een, ja. in, een keertje, een tijdelijke keer. Maar we zoeken iemand die dat nu structureler op zou willen pakken. Dus uh, ook voor uh, nou ja, een bepaalde periode. Mm -hmm. uh, een paar actieve zandvoorten zou willen begeleiden bij die wandeling één keer in de maand. En uh, ja, dat mag iemand zijn, uh, je hoeft er niet specifieke ervaring mee te hebben, maar wel iemand die, nou ja, een ...gezellig praatje kan maken met de groep en ja. uh, de mensen kan begeleiden bij het oversteken, het overzicht een beetje houdt... ...en min of meer de route bepaalt waar we, waar we met z'n allen heen wandelen. Ja. Dus eigenlijk is het niet zo moeilijk, maar uh, we zouden het wel heel leuk vinden als het een echte Zandvoorder is... Uh, ...die de mensen op sleetouw neemt en mensen weten enthousiasmeren in Zandvoort om ook deel te nemen aan de wandeling. En nou. dat is eigenlijk degene die bezoeken. Nou, dat lijkt me helemaal duidelijk. Er is voor ja. mij ook weinig te vragen over. <laughs> Als dat uh, het enige vraagje wat ik dan heb is... of het ook de bedoeling is dat uh, de begeleider ook zelf de route uitstippelt... of uh, krijgt hij alleen een uh, route toegestuurd? En, uh, of hoe gaat dat in zijn werk? In principe is degene die de groep begeleidt ook degene die de route bepaalt. Okay. Uh, hoeft ook niet een, hoeft geen hele uitgebreide... Uh, ja, voorbereiding te zijn. We starten eigenlijk altijd vanaf. Dat is misschien wel voor de mensen die denken: nu zit het luisteren en ik. hé, ik wil ook wel meelopen. Ja. We starten eigenlijk altijd bij uh, Snackbar Anytime, de oude, de oude Halt op de Volksmaan ja. ja. in, uh, in Zandvoort. En van daaruit vertrekken we om tien uur de laatste zondag van de maand. Uh, of linksom of rechtsom. Um, nou ja, het door op door. In de ene keer is het duin, een keer in de andere keer naar het strand. In de zomer is dat leuk. Uh, Over een keer richting de waterleiding Duinen. Dus dat ligt er maar net aan. Ja. Uh, uh, yeah. Uh, wat de begeleider op dat moment uh, zelf leuk vindt om te wandelen... of misschien is er iets te zien op het circuitpark... en dan wandel je die kant op. Ja, ja. Dus eigenlijk is het helemaal uh, ja, vrij in te vullen... Degene die, uh, door degene de begeleider. Door de begeleider zelf. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, uh, ik, ik vind het een enige vacature. Ik bedoel, uh, dus uh, nou, ja, wil als iemand zich roepen voelt... Uh, zelf... Uh, <laughs> hè? Misschien vind je het leuk om zelf zo... Was het maar waar, ik kan niet zo goed lopen. Daarom zit ik bij de radio. Dan, mag ik blijven zitten. dan hoef ik alleen maar af en toe naar de keuken te lopen... voor koffie, voor Romekoor. En uh, ja. Nee, nee, nee, was het, was het maar waar. Ik, eh, ik, ik ga zeker, als ik ooit zo ver kom... dat ik zo'n eind kan lopen, ga ik zeker eens meedoen. Want het klinkt heel leuk en gezellig. Nou, met He? lopen we zo'n uurtje, anderhalf uur. Het zijn tienduizend ja. stappen. Normaal loop je zesduizend stappen op een dag. En die vierduizend stappen, dat zijn zeg maar de extra lichaamsbeweging die je nodig hebt om, nou ja, binnen die geleefd, gezonde leeftijdscategorie te vallen, zoals we dat tegenwoordig allemaal noemen. Ja, oké. Okay. dus vandaar dat het ook tienduizend stappenwandeling heet. Oh, dat is, oh, dat is ook wel eens bedenken. leuk om te horen. Want dat vroeg ik me inderdaad wel eens af, zo van, van, ja, ga je nou echt die tienduizend stappen maken? En waarom nou tienduizend? Maar ja. dat is dus uh, de verklaring. Ja, we hebben in Nederland een oh. norm gezond bewegen. En ja. daarin uh, valt uiteindelijk ook die 10.000 stappen. En die ja. 10.000 stappen per dag die je moet wandelen. En de meeste halen de 6.000 wel. Maar die laatste 4.000, dat is de grootste uitdaging. Mm -hmm. En uh, nou ja, door dan uh, inderdaad die wandeling te maken op zo'n zondag... dan is dat in ieder geval onze bijdrage om op zondag die extra 4.000 stappen af te leggen. Top, top. Ja. Nou zitten we even met een klein probleempje. Ik heb al contact opgenomen met, uh, met de mensen van Vip Zandvoort. Degene die er normaal over gaat. Die, ja. uh, zij is op vakantie, dus iemand anders neemt waar... Mm -hmm. Omdat ik normaal gesproken natuurlijk aan de luisteraars... die geïnteresseerd zijn in zo'n vacature... kan zeggen dat ze even bij VIP Zandvoort op de website moeten kijken. Maar dat ja. hebben wij gedaan. En er staat dus gewoon nog niets op. Niet op. Okay. Um, als er nou iemand is die zegt uh, van... nou ja, ik, ik wil dat gewoon erg graag doen. Lijkt me leuk voor mezelf, voor de anderen. Mm -hmm. um, mogen zij jou dan bellen? Ja, ze mogen me bellen. Zal ik het nummer ja. gewoon even... Ja, heel graag. Nou, dat is 023 ja. 573... 4679. Mooi. Dus ik kan hem nog herhalen: ja. 573-4679. En anders zijn we sowieso wel te vinden op, uh, uh, op het grote internet. Op de Facebookpagina ja. uh, Sport Heemstede Zandvoort of uh, www.sportserviceheemstedenzandvoort.nl. En dan uh, zijn er genoeg kanalen om ons uh, te kunnen bereiken. Ja, dat nou prima. En uh, ik ga gewoon regelmatig de VIP-site in de gaten houden. En zodra die erop staat, dan uh, ga ik hem ook op onze site zetten... van Zandvoort Luncht op Facebook. Uh, nou, Stefan, uh, een vreselijke leuke oproep. Ik hoop dat heel veel mensen contact met je op gaan nemen. Ik hoop het ook. Hè? En dat er een leuke begeleider uit gaat komen. En uh, ontzettend veel succes met dat mooie in initiatief... van die 10.000 stappen. Super, dankjewel en fijn dat okay. ik uh, even jullie in huis van komen. Nou, heel graag gedaan. Wij vinden het fijn dat je wilde. <lacht> <Tuurlijk. lacht> Oké okay, Stefan, fijn. succes hè! Doei. Dag. Ik zag Marie van de tram. Ze had nog dezelfde harde stem. Met zeven kinderen stond ze klem. In de overvolle tram Ik dacht weer aan mijn jeugd toen ik met haar uit vrijen ging Haar vader schopte mij toen van de deur en zei één ding Dat ik mijn hele leven toch nooit meer vergeten zal Mijn dochter houdt van kinderen, dat gaat haar bovenal Ik zag Mary op de tram Ze had nog dezelfde harde stem Met zeven kinderen stond ze klem in de overvolle tram Ze keek me aan en deed net of ze mij al heel lang kon Die peuters hadden allemaal een grote luchtballon Ze had zichzelf met een grote veerdenhoed bedacht Toen riep Jantje mama, ik zie dat papa om je lacht Ik zag Mary op de tram Ze had nog dezelfde harde stem Met zeven kinderen stond ze klem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 Dat ik droomde, maar dat was toch schijn Die kloep met zeven kuikentjes, die waren echt van mij Daar stond ze dan en keek me zoals altijd woedend aan Die ouwe had gelijk, waarom heb ik dat toch gedaan Ik zag Mary op de tram, ze had nog dezelfde harde stem Met zeven kinderen stond ze klem In de overvolle tram Mary op de tent, ze had nog dezelfde harde stem. Met zeven kinderen stond ze klem in de overvolle trein. Spreek je gezin en laat je zorgen thuis. Voor het rit in de natuur op naar de zee. Want deze tijd is toch zo jachtig, laat uw spanningen tot thuis. De buitenlucht verandert uw humeur. Het maakt niet uit wat je doet in je vrije tijd. Want Nederland heeft mooie plekjes overal.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 Ja, erop uit in de natuur. Ja. Als je het nummer genoemd, heb ik niet gehoord. Telefoonnummer. Dat mensen konden bellen voor die vrijwilliger vacature. Ja. Dat, dat heeft uh, uh, Steffen toch uh, genoemd? Moet ik ja? het nog een keer noemen? Ja, even? ja. Ja? Oké, okay. ga ik het uh, heel even opzoeken. Maak je met dat nummer een beetje de mensen enthousiast om een beetje... Uh, ja. Erop uit te gaan in de natuur. Ja, zo is het. En daar zijn die 10.000 stappen natuurlijk uh, helemaal goed voor. Dus u weet het, hè? iedere maand hebben we die uh, 10.000 uh, stappen wandeling. En uh, nou uh, wordt er een uh, Zandvoortse vrijwilliger uh, gezocht die uh, de mensen, de actieve Zandvoorters... die al actief zijn of actief willen worden, willen begeleiden uh, op een, een zondag in de maand. En um, die wandeling begint bij Anytime de Oude Halt. En u mag dan zelf bepalen waar de tocht naartoe gaat. Um, het nummer wat u kunt bellen om, uh, om u aan te melden... of om informatie daarover te krijgen... dat is 023-573-4679. U wordt dan verbonden met Steffen van der Pol. En uh, daar kunt u al uw vragen kwijt of al uw op aanmerkingen, Maar vooral... Meld u zich aan, zouden wij zeggen. Leuke, leuke taak is het, hè? Zo ja. lekker lopen buiten met mensen. die de... ja. Ja. Nou, ja. Misschien moeten we maar een uh, CFM-ploeg samenstellen. Die ook gaat begeleiden, bedoel je? Ja, ja. en meteen ja, ja. die mensen een beetje interviewen. oh ja, is ook leuk. Ja, ja kijken of je leuke verhalen kunt beluisteren ja. bij mensen. Ja, ja. dat zal wel lukken, denk ik, ja. Ja, ja, is weer een goed idee van jou, Cor. Je, je hebt goede ideeën vandaag. Je bruist, hè? Ja, ja, ja. ja. Zerm Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars. Nogmaals het regionale nieuws van Zandvoort en omgeving. De gemeente Zandvoort is lid geworden van Coöperatie Parkeerservice. Een coöperatie die gespecialiseerd is in alle aspecten van parkeren. Verantwoordelijke wethouder Lisbeth Gallik ondertekende afgelopen woensdag 2 maart namens de gemeente het lidmaatschap van de coöperatie met bijbehorende uitvoeringsopdracht 2016. Het is nu mogelijk om efficiënter te werken, inkoopvoordelen te realiseren en kennis te delen met andere leden. De kwaliteit van de parkeerdienstverlening voor de burgers, bedrijven en bezoekers van Zandvoort blijft op hetzelfde pijl en wordt waar mogelijk verder verbeterd. De politie hield woensdagochtend een 29-jarige haarlemmer voor de deur van een koffieshop in zijn woonplaats aan. In de auto troffen de agenten veel drugs aan, waaronder joints, hash en wiet. Op de Papentorenvest zagen de agenten rond tien over half elf een verdachte auto rijden. De politie gaf een teken aan de automobilist om de auto aan de kant te zetten en sloeg rechtsaf. De bestuurder sloeg daarop direct linksaf in de richting van Koude Horen. Voor de deur van een koffieshop stopte hij en stapte uit. En de man kon zich niet legitimeren. In de auto lagen een flinke hoeveelheid drugs. 75 gram hash, 400 gram voorgedraaide joints, 200 gram wiet en 20 flesjes met hennepolie. De drugs zijn in beslag genomen en de bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Op verzoek van de fracties Sociaal Zandvoort, VVD, Gemeentebelangen Zandvoort en PvdA... heeft de plaatsvervangend voorzitter van de Raad... vanavond een extra raadsvergadering ingepland om 8 uur... over het onderwerp huisvesting statushouders. Er zijn door genoemde partijen een aantal keer vragen gesteld... over de samenstelling van de groep statushouders. Door verkregen informatie is inmiddels de suggestie ontstaan dat het college meer kennis had dan aan de raad is meegedeeld. Nou, de fractie wil onder meer weten op welk moment het college... of de ambtelijke organisatie op de hoogte was... van de, waarschijnlijke, samenstelling van de groep... de huisveste statushouders en waarom ervoor gekozen is... hierover geen mededelingen te doen aan de raad. Uh, burgemeester Meijer is voor deze vergadering... Uh, Onderweg terug van vakantie. De politie heeft woensdag een winkeldief aangehouden in Zandvoort. De man had wat gestolen in de haltestraat. Eén man is aangehouden. Hij had een rode jas aan met bondkraag. Maar uh, de andere man is nog niet gepakt. Hij droeg een zwarte jas. De arrestatie werd gemeld op burgernet.nl. Nog steeds is het gevaar van het plaatsen van 700 windmolens... van 200 meter hoog op 18 kilometer uit de kust van Zandvoort niet geweken. In Politiek Den Haag wordt er nog steeds gediscussieerd... over de te bepalen plek waar de windmolens straks moeten staan. Ik las net een bericht hierover in de Telegraaf... dat eigenlijk uh, de tendens is op het moment dat ze inderdaad in Den Haag ook niet willen... dat de windmolens zo vlak voor de kust geplaatst worden... en beter verplaatst kunnen worden naar IJmuiden. Maar nog steeds moet het naar de Tweede Kamer... en weten we dus niet zeker wat gaat gebeuren. Uh, mocht u daar een, uh, een mening over hebben... en ook vinden dat, uh, dat die dingen dus niet hier voor de kust moeten komen... dan kunt u een zienswijze indienen... Dat klinkt heel ingewikkeld, maar het is makkelijker dan het klinkt. Want uh, de Stichting Vrije Horizon, zij hebben een eigen Facebook-site. En op die Facebook-site hebben zij een uh, formulier geplaatst... dat u dan in kunt vullen, zodat het een stuk makkelijker wordt... om een zienswijze in te dienen. Um, nou ja, dus mocht u dat willen... gaat u dan naar de Facebook-site van de Vrije Horizon. En daar kunt u dat formulier downloaden. Nou, tot zover het uh, regionale nieuwscore. Oké okay dan. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, vandaag schijnt geregeld de zon. Nou, dat stond dus op de website van Rico Schreuder. Maar uh, ik mag toch wel concluderen dat hij gewoon al de hele dag geschenen heeft. Dus uh, we krijgen meer dan ons in eerste instantie was toebedeeld. Maar goed, het schijnt ook, en dat zal ook gerust misschien wel kunnen gaan gebeuren eventueel. Uh, je weet maar nooit. Maar het kan dus ook nog altijd tot enkele winterse buien gaan komen. Nee. De wind waait nee. hè? Nee, als je dat gaat zeggen, wordt het een zelfvervullende voorspelling. Nee joh, nee, nee. nee. Ja, geen winterse buien, alsjeblieft. Nee, het kan, het kan. Hagel, snip, nee. Ja, het kan. Het, het, het oh. kan gewoon nog okay. gebeuren. We zitten nog in maart en die roert natuurlijk op een vreselijke manier zijn staart. Ja. Maar ik hoop het ook niet. Wegblazen met een bladblazer die maart maand. Ja, nou, we hebben hier rietjes in de kast liggen. Ik zou zeggen, doe het raam open en ga blazen. He? <lacht> Nou ja, goed, uh, uh, ik mag het niet noemen, dus ik zeg er niks meer over. Maar de wind waait matig krachtig uit het noordwesten... en de temperatuur stijgt naar waarde rondom de 7 graden. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen droog... met aanvankelijk enkele opklaringen... en het koelt af naar waarde omstreeks de 2 graden. Morgen is het bewolkt. Moet jij de deur uit morgen, Cor? Nou, misschien. Misschien, nou... In dat geval valt er misschien geruime tijd regen. Nee, niet weer. <hijen> het regent al weken. Uh, ik, ik, mag het, ik mag het vast en zeker weer niet zeggen. Maar ja, ik, ik doe het toch. Want er valt waarschijnlijk ook wel wat smeltende sneeuw. De, het zit me niet zo boos aan te kijken, man. Ja, ik, maar, ik verzin maar, het niet. Het, het zou zomaar kunnen, omdat het Zandvoort is. En Zandvoort heeft natuurlijk een andere uh, warmte van de lucht. Dat dat overtrekt. Ja, de trekt hier Amsterdam. altijd... De trek hier en daar altijd, mag het regenen. Ja, de, de, in Zandvoort trekt er altijd heel veel over. Ja. Weet je, dat is gewoon opvallend... hoe vaak het in het... In het in, als je een beetje landinwaarts gaat... dat het gewoon pokkenweer is... en dat wij hier een stralende blauwe lucht hebben. Dat ja, nou, komt het, gewoon door, door onze, onze leefcultuur. Door het optimisme van de Zandvoort. Dus door... Uh, ja, het, zou dat ook wat te maken hebben... met dat windmolenpark wat er staat? Dat het allemaal wat sneller weg wordt geblazen? Ja, nee, dat niet. niet. Nee, vast niet. We willen er ook geen windmolen meer bij hebben, hoor. Voor maar, onze neus. Ga maar lekker naar de muidenver. Ik kreeg net maar, een idee. Ja, ik kreeg net ja, een ja, idee Oh, God, de, weer een idee. De dat is de derde. Horizon, voor de Stichting Vrije Horizon. Ja, ja. Die politici in Den Haag moeten overtuigd worden... dat zo'n groot monster vlak bij de kust ja. niks is. Nee, precies. Daar, daar zijn ze druk dus mee bezig. Dus als nou eens ja. een windmolen van 120 meter gaan bouwen... in de Hofvijver in Den Haag dan kunnen ze zelf zien hoe groot die dingen zijn. Ja, en, maar, maar ze die, hebben geen idee. Nee, dat hebben ze ook niet. En die ze hier willen plaatsen op 18 kilometer... die worden ruim 200 meter. Ja, ja. nagaan hè? Nou weet je, en, en het ergste vind ik eigenlijk nog... dat als het donker wordt, dat je die rode lampen aan en uit ziet gaan. Je wordt ja. er helemaal kriegel van. Want je kan nooit meer s'avonds lekker op het terrasje... bij een strandpaviljoen een wijntje drinken... zonder dat je de hele tijd getrokken wordt naar die knippenlichten. Ja, en al die Duitsers en, die dan me uh, aanschieten... als ik op het boulevard ben. van Ja, waar gaat die boot? Naar het Red Light District daar op zee. Ik denk ja, dat dat ja, ja, daar een ja, Red Precies, Light District Ja, die is. staan allemaal met twee geeltjes in hun handen... Om, om zich uit te leven. Maar dat kan helemaal niet. Ja. Dat kan hè, dit, dit is helemaal niet. Gewoon een beetje winden wat weggeblazen wordt. Maar ja. goed, nee, maar ik heb wel meegemaakt... met het vuurwerk bijvoorbeeld. Toen ben ik lekker op het terrasje gaan zitten. Eerste rang. En achter mij natuurlijk allemaal mensen... En, die zaten allemaal van, wat is dat toch daar in de verte? We waren allemaal toeristen. Wat is dat toch daar in de verte met die, met die knippen liggen? Ik word er helemaal gek van. Je komt niet meer tot rust. En toen het vuurwerk af was gelopen... Wap, in één keer al die terrassen leeg. Wat denk je wat dat die strandpachters kost? Anders waren die mensen gewoon heerlijk blijven zitten... lekker genieten van de zeelucht, het geluid... en. Ja, want het, het, het ergste is nog dat ze dus gezegd hebben van... ja, je ziet ze maar een paar dagen per jaar. Dat is absoluut niet waar. Dat is gewoon niet waar. Je het ziet ze wel een nacht Het is precies. Nou, of sneeuw. <laughs> Stel, jij hebt een flat aan de, aan de boulevard. Denk je dat je die nog kan verkopen? Als mensen dat zien? Dat is nou, wel uh, wat minder, ik, ja. ja. Ja, ik denk dat dat een hele grote reden wordt voor mensen om dat tegen te houden. Dus uh, weg met die kringen Gewoon op een plek, ze moeten wel komen, maar op een plek waar niemand er last van heeft. En wij achter, hebben er hier heel veel last van. Achter de horizon. Ja, dus uh, nou ja, Cor weet hoe je windmolens moet bouwen. Dus uh, Cor gaat van de week naar, uh, naar Den Haag. En die gaat daar eentje neerzetten. En niet 120 meter, Cor gewoon 200 meter. 200 meter. Drie keer Want, het okay, Palace Hotel. Uh, drie, meter dat al, is het? Keer drie. drie keer het Palace Hotel. Ja. En dan nog die bladen erbij van uh, ik weet niet hoeveel meter. Zo breed als een uh, grootste A380. Ja, ja, ja. ja, ja. vliegtuig. Nee, hey, maar ik was met het weer bezig. Hij lijkt mij zo af, hè? Ik denk, word ik ja. nog ontslagen, hoor. Dat ligt echt dan helemaal aan. jou, ja, hoor, hey. Ja. Ja, maar jij kijkt me iedere keer met die vragende ogen aan. Van, heb je nog wat te zeggen? Nou dan zeg ik weer wat. Ja, voordat ik er niet op berekend ben. Want soms zeg je ook ineens wat. En dan ben ik er helemaal niet klaar voor dat jij wat zegt. En dan ben ik helemaal van me apropos. Dus ik kijk nou steeds. Van, gaat hij wat zeggen of niet? Gaat hij wat zeggen of niet? Je hebt één ja. minuut, dan is het ding okay. al afgelopen. Oké, okay. de zuid tot zuidoosten en later zuidwesten wind. matig tot krachtig en de temperatuur wordt niet hoger dan vijf graden. Voor het gevoel zal het een waterkoude dag zijn en dit was het weer. Volgens Rico Schreuder, heb ik nog tijd over? Je hebt nu nog even tijd over. Oh, dat dan je mag van de jij zeggen. Ik ga zo meteen... Uh... Oh, oh ja, ja, ja, ja, ja. Is voor mijn zoon. Ja. En, en mijn nieuwe, ik heb een hele kerstverse nieuwe schoondochter sinds woensdag. Dus voor hun wil ik graag dat nummer draaien van Bruno Mars. Je van de zijkijk op Trash, got a pocketbook.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 Heerlijk, lekker hoor. Dus de Bonnie M met de speciale versie van Bahama Mama, de Handyman DJ Amor Remix. Kijk, zo horen we dat graag, hè? De onofficiële illegal download remix. Hij oh, oh, oh, oh, oh. nou, is niet officieel. Ik heb je onder de gemaakt? Ja, dat is wel leuk. Ja, geweldig. Heeft hij wel... goed gedaan? Je ja. wordt er inderdaad wakker van. Lekker hoor. Dus, nou, het zit er alweer op, hè? Het, uh, ja, ja, ja, de twee uur zijn weer voorbij gevlogen, hoor. Ja. We gaan uh, straks afsluiten. We hebben nog één uh, nummer in de kast staan. Die Cor straks gaat uh, draaien. En dan uh, geven we het estafette over aan uh, Bart. Bart van der Meer, die hier uh, inmiddels ook al gearriveerd is in de studio. En Bart gaat het daar naar weer overdragen. aan Hans, die gaat dan ook twee uur een programma doen. En daarna gaat Hans het stokje weer overdragen aan Thomas. Hè? Ons Zandvoortsjong. Jong van Zandvoort. Ja, met jong Zandvoort. En uh, dan uh, als laatste vandaag op deze do daverende donderdag... zijn uh, Marcus en uh, Jaap hier aanwezig om uh, Alternative uh, ZFM te doen. En uh, ja, we hebben weer een leuke uitzending gehad. Ik hoop tenminste dat u het ook leuk heeft gevonden. Wij wel. Ja, Toch? het is uh, trouwens niet gelukt wat ik wilde. Hmm? Niet mij hier in de uitzending. Oh ja, dat is jammer. Dat, dat heeft Cor inderdaad geprobeerd. geprobeerd. Om, uh, maar ja, misschien zit hij in het vliegtuig natuurlijk. Hè? Want hij moest vandaag vanuit uh, zijn vakantieadres terugkomen naar Zandvoort. Hij heeft zijn vakantie moeten onderbreken. Want ja, ik heb het u net voorgelezen. Hè? Vanavond gaat het een hele belangrijke avond in Zandvoort worden... waar het de asielzoekers betreft. Het schijnt dat... Uh, Volgens de geruchtenstroom of is het nou echt waar? Is het al, nou ja, we horen nou, het vanavond kijk, allemaal. Of, het, het, het, kijk, het is zo dat de, een wethouder... die heeft dan informatie onthouden voor de raad. Ja. En de raad heeft die informatie nodig... om een, actieve goed, informatieplicht, om een ja. goed besluit te kunnen nemen. Te nemen ja. Nou, die informatie is niet doorgegeven... En dat dus toch. is toch eigenlijk een beetje in wethoudersland een doodzonde? Ja, ja, ja. ja. Nou, en vanavond gaat daar de, de raad uh, over bijeenkomen. En dan mag ze En uh, ja, daar moet dus de burgemeester ook bij zijn. Want er gaan misschien uh, ja, wel nog geen koppenrollen. Je weet het nooit. Ik weet het niet. Je weet het niet. En uh, uh, ja, uw radiosender is erbij. CFM Zandvoort is erbij. We gaan het niet rechtstreeks uitzenden, omdat we natuurlijk een vaste programmering hebben vanavond. Die. Uh, ja, dat kan je niet zomaar opzij schuiven. Het wordt opgenomen en uh, op een later te bepalen tijdstip... Uh, uh, zal uh, de vergadering worden uitgezonden. Ja. Waarschijnlijk morgen, hè? Ja, Thor? dat doet uh, Rob Harms daar even een berichtje met uh, de CFM-app. Oké, okay, dus uh, mocht u hem nog niet hebben... Uh, download u de CFM-app en dan uh, wordt u van alles op de hoogte gehouden. En zeker waar het deze speciale raadsvergadering betreft... Uh, het wordt spannend en ik zeg tot morgen. Ja, tot morgen mensen. Mijn naam is Kort Draaier en de andere kant Dolly ten Yes, sir. Doei, doei. Fijne dag. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.